Dat is gewoon erg jammer. En vandaar denk ik ook dat het goed is om nog eens even te benadrukken dat we vorig jaar een sportnota 2017 hebben aangenomen. En dat wij daar volop mee bezig zijn om, dat verder, om daar verder uitvoering aan te geven. En ik geloof dat ik daar in de algemeen of in, de, in de uitvoeringsprogramma ook op vragen van het CDA in die zin al op geantwoord heb. Um, u heeft het even over werk voor statushouders. En eh, ik ben op zichzelf ben ik erg blij met uw opmerking. Maar het gaat niet alleen om statushouders wat mij betreft, want het gaat gewoon om iedereen die op dit moment niet zeg maar, actief deelneemt in het, eh, in het proces. En we hebben natuurlijk al zeg maar, eh, onder het motto van aan de slag hebben we al een speciaal project op, eh, gericht op eh, statushouders waarbij we praten over zeg maar, jobcoaching, extra taalles op de werkvloer en dat soort zaken. Eh, ik heb begrepen dat u daar een motie voor in voorbereiding hebt. Dan zal ik daar nog even wat uitgebreider op terugkomen, want ik denk dat we daar al heel veel aan doen. Uh, maar terecht is het natuurlijk van, we willen meer mensen meenemen. En als ik zeg uh, bijvoorbeeld, hè, we hebben hier in, uh, in Zandvoort hebben we ongeveer een 250 werkeloze... Uh, van mensen van boven de 50, hè, want dan gaat het niet alleen om jongeren... maar die zeg maar, met name afkomstig zijn uit administratief, uh, administratieve beroepen... waarvan we zeker weten dat daar in de toekomst ook geen werk meer voor is... En ik heb daar ook recentelijk met iemand van het UWV over gesproken en zegt van ik vind het wel aardig dat je weet wat ze gedaan hebben. Maar wat zijn nou hun hobby's? Want misschien zitten er inderdaad wel mensen tussen die hun hobby hebben koken. En we hebben een grote behoefte aan mensen met name in de horeca. Dus hoe krijgen we die nou zeg maar dan op die manier aan het werk? En eh, ik heb daar ook zeg maar, recentelijk bij het Nova College, er zou eigenlijk zo'n soort programma voor moeten zijn om eh, dat soort mensen, zeg maar, misschien met een cursus, dan om te scholen naar, in de richting van de horeca. En dat hoeven dan niet allemaal, eh, zeg maar, eh, Michelin-chefs te zijn, maar als ze eh, daarmee aan het werk kunnen, denk ik dat dat gewoon een hele goede zaak is. Dus daar zijn we volop eh, mee bezig. Uh, dan ga ik even verder met uh, de Partij van de Arbeid, de Grote Krocht. Ja, uh, ik heb in het uh, uitvoeringsprogramma heb ik al aangegeven ja, we zijn gaan daarmee bezig. We hebben zeg maar, een inventarisatie laten maken van wat nou zeg maar, de pure opknapkosten zijn hè, zoals het nu staat. Dan komen we ongeveer op een investering van 80.000 euro, maar dat is niet wat we willen met elkaar. Uh, Nee, mevrouw van der Veld, er is geen geld meer gereserveerd. Dat is ooit eens een keer, heb ik mij laten influisteren door de wethouder van Financiën in 2010... wel eens een keer een bedrag van iets van drie ton gereserveerd. Maar eh, Rienne van Plu, die centjes zijn niet meer van u, want die zijn op. Ik kan het niet anders maken. Dus daar zullen we in de toekomst zullen we daar, uh, gewoon geld voor, uh, voor uh, moeten, moeten vinden. Maar wat denk ik wel, en dat is wat we nu willen in ieder geval... samen met mijn collega die verantwoordelijk is voor cultuur... om met uh, onze zeg maar de gebruikers en de potentiële gebruikers... nou eens te kijken van wat willen we daar precies... om daar een huis van cultuur van te maken en wat we kunnen. En daarvoor is in feite dat geld gereserveerd. En daar willen we gewoon in eerste instantie mee aan de slag. Ga ik verder met eh, de PVV eh, afvalinzameling. Daar zijn we natuurlijk. Eh, we hebben op dit moment eh, onze ambtelijke staf heeft de nota in voorbereiding. ...om daar, om daar te komen. We hebben vandaag toevallig bij het college, als college hebben we een bezoek gebracht bij Spaneland... ...om te kijken van wat zijn ze nu allemaal aan het doen... ...en wat kunnen we daar nog van leren... ...en hoe kunnen we wat dat betreft die afvalinzameling... ...maar niet alleen afvalinzameling... ...maar ook bij wijze van spreken het onderhoud van het groen... ...hoe kunnen we dat nog beter maken... ...en daar hoop ik binnenkort bij u op terug te komen... ...met, een, met, een, met, een, met in ieder geval een plan van hoe we dat verder aan gaan pakken. Uh, en we zijn vanmiddag op bezoek geweest, ook zeg maar in Schalkwijk, uh, waar we gekeken hebben naar, naar, uh, naar afvalstraatjes als het ware waar uh, met name bewoners zeg maar, heel actief betrokken zijn bij het schoonhouden van hun omgeving. Het gescheiden afval inzamelen en dat werkt daar, zoals we vanmiddag gezien hebben, met een zeer emotioneel betrokken bewoner. Uh, mag ik wel zeggen, werkt dat uitstekend. En daar zouden we, denk ik, wat dat betreft, hier ook naartoe moeten. Want rotzooi ver creëren we in eerste instantie natuurlijk eerst zelf. En daar moeten we met elkaar aan het werk. Um, ik heb ten aanzien van dierenwelzijn heb ik al even in het uitvoeringsprogramma en ook in de begroting hebben we het al even over gehad. He, van wat moeten we daar nou precies mee? Um, u heeft, ik heb alvast wat uitzoekwerk laten doen over van, hoe zit dat nou precies met dat asiel. En. Uh, wat u nu eigenlijk wil is een soort oplossing creëren wat geen oplossing is in mijn ogen. Uh, ik denk dat we uh, structureel moeten kijken van uh, wat moet er nu eigenlijk gebeuren met dat uh, dierenasiel. En ik zou daar zeg maar graag met u uh, verder over willen praten. Maar uh, daar komt zeker een voorstel van, uh, van ons uit uh, als antwoord op de motie denk ik van, uh, om te kijken van of we dat toch niet wat structureler aan kunnen pakken. Uh, de krocht CDA heb ik al even behandeld. Uh, minimabeleid, ik zie graag de motie uh, wat dat betreft tegemoet. Uh, uh, u weet uh, mijn gedachten daarover. Uh, nog wel even, dan even terugkoppeld op de krocht. Want u praat in uw uh, betoog had u het over uh, de, de, de, de, de, het, uh, de pastorie van de proghi. U betrekt daar ook bij... De voormalige Maria-school, dat ligt nog wel een stukje van elkaar volgens mij. Dus waarschijnlijk eh, is het uw idee om daar gewoon toch eens even te kijken van wat we met dat totale gebied moeten. Nou, eh, die progie is niet van ons, hè? het gebouw is niet van ons. De verwachting is misschien wel van ja, wat gebeurt er in de toekomst met dat kerkgebouw, maar de vraag is natuurlijk van eh, op welke termijn praten we dan en eh, wat zijn dan de ontwikkelingen daarvan. En de vraag is natuurlijk of je daar met eh, de renovatie van het de krocht, of je daarop wil wachten of dat je toch daarmee alvast eh, verder wil. Um, dan kom ik uit bij de VVD-leegstaat uh, van het gemeentehuis. We komen later deze maand, of liever gezegd in november, komen we met een informatieavond. Uh, waarbij we nog eens even kijken van wat we voor mogelijkheden hebben met het gemeentehuis en wat zeg maar, uh, de ideeën zijn die in ieder geval bij het college leven. Uh, dus dan komen we er uitgebreid op, uh, op terug. Het entreegebied eh, voor het ene gedeelte komt u uit, zeg maar, als we praten meer naar de bebouwing toe, komt u bij mijn eh, collega eh, Van uit. Ten aanzien van de trap, de fietsenstalling, zijn we eh, verder eh, in onderhandeling met ProRail en de NS om daar meer invulling en, en in ieder geval om dat op te knappen. Eh, we kijken ook naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld bij de fietsenstalling te kijken van in hoeverre kunnen we daar... Um, mensen inschakelen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus in samenwerking met Paswerk en met uh, Spaanse en de verbeelding kijken we daar naar mogelijkheden wat daar, uh, wat daar te doen is. Um, even kijken, nog de laatste vraag van OPZ, denk ik. Dat gaat over de buurtbus. En um, ik heb al aangekondigd dat er op dit moment uh, lopende is. Bij de gemeenschappelijke regeling Mobiliteit in deze regio een onderzoek naar de, het airnet. Een aansluiting op het airnet. En daarbij wordt ook betrokken zeg maar, de mogelijkheden die we hebben met de buurtbus om dat beter op elkaar te laten aansluiten. Dus ik hoop dat wij daar begin 2019 op terugkomen met de uitkomsten van dat rapport. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord. Dank u wel, wethouder Berensen. Zijn er nog vragen vanuit de Raad? Mevrouw Weijers. Dank u voorzitter. Ja, dank u wel de heer Berendsen voor de, de beantwoording van onze vragen. Um, ik dacht ik wacht even tot het eind van uw betoog, want ik heb toch nog wel iets wat ik u wil meegeven. Uh, namelijk over gebouwde krocht. U gaf aan inderdaad van nou moeten we dan uh, het gebied dan wel breder trekken. Want er zit ook nog wel ruimte tussen. Maar het is juist de bedoeling zeker als het gaat om die Maria school. Om dat mogelijk wel in het onderzoek mee te nemen. Om het breder te trekken. Omdat het toch een groter gebied dan wordt. Al zit er in dat ruimte tussen. Wat ook een financiële dekking kan geven. He, dus dat je daardoor met bepaalde creativiteit kan kijken van. Goh, wat zijn de mogelijkheden in dat gebied. Ja, en dus nogmaals, nou ja, om het mee te nemen in het onderzoek... wat er eventuele mogelijkheden zijn in die omgeving. Peter de Ja, maar, zeg maar we hebben daar natuurlijk wel mee te maken... dat er nog een begraafplaats tussen zit. En wat er op dit moment wel aan de hand is... is dat ik heb gevraagd aan de handelijke staf... om een quickscan te maken op de School, om te kijken van wat voor mogelijkheden daar zijn... En uh, mijn persoonlijke idee daarvan is om te kijken van wat we, uh, of we daar iets mee kunnen om daar uh, met name te praten over huisvesting voor jongeren. Uh, volgens mij zouden die klaslokalen zouden daar uitstekend geschikt voor zijn, maar we zijn aan het kijken van of, dat, of dat een haalbare kaart is. Uh, dus... We moeten even het uitkomst van die quizgen, moeten we wat dat betreft afwachten. En dan kunnen we kijken van hoe of wat. Ik heb van mijn collega Bluis wel begrepen... dat we ook wel zeg maar, even kijken van wat we eventueel met, die, met de katholieke kerk daar kunnen doen. En dan gaat het niet zozeer om de progje... maar wel om het, om zeg maar het gebouwtje erachter. Om te kijken van of we dat er eventueel bij kunnen betrekken. Maar nogmaals, dat is even toekomstmuziek. Dank u wel, herthouder. Uh, Meneer Van Tichelen, daarna... Mevrouw Koper, maar ik zag daar rechts net ook nog een vinger. Meneer Van Tichel, u eerst. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ten aanzien van dierenwelzijn de wens om te komen tot een structurele oplossing... al dan niet via een regionale afspraak, dat die maar steeds uitblijft... is een bron van frustratie bij de dierenbescherming. Zoals blijkt uit de contacten die ik heb gehad met de dierenbescherming in de regio Noordwest... Het laat al lang op zich wachten en het lijkt me niet voor de hand liggend om dan nu opeens te veronderstellen dat er plotseling wel een structurele oplossing komt. En ons amendement noemt natuurlijk dat het gaat om een tijdelijke oplossing. Wat zou erop tegen zijn? Met Heuwe-Berensen. Nou, als u mij vraagt uh, wil je een tijdelijke oplossing of een structurele oplossing, dan zeg ik van ik wil liever een structurele oplossing... Um, terecht heeft u gesignaleerd van dat er nogal een groot verschil is tussen de bijdrage van de gemeente Zandvoort en andere gemeentes. En dat, is, dat heb ik uit laten zoeken en dat klopt ook. En als u vraagt aan mij van wat is nou de, de oorzaak van? Dan kan ik dat. Dan kan... Ik dat niet aangeven. En ik heb wel het idee van dat we daar uh, wel naar moeten kijken. Hè? De, de dierenasiel is niet alleen een lokale zaak, maar er is een regionale zaak. Er zijn meerdere gemeentes bij betrokken. En dan denk ik ook dat het goed is om dat in dat verband ook even te bekijken. En wat dat betreft, uh, ja, uh, u mag mij niet afrekenen vind ik op datgene van wat in het verleden niet is gebeurd. U mag mij alleen afrekenen op datgene van wat ik u aan toezeggingen doe en of ik die wel of niet nakom. En dit onderwerp zal ongetwijfeld bij wel of niet een abonnement nog aan de orde komen. Vermoed ik. Mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Um, de portefeuillehouder gaf aan over het minimabeleid. U kent mijn standpunt. Ik heb bij het minimabeleid ook nog een vraag gesteld over het apart... Agenderen van de kinderarmoede. Dus zou heel graag willen dat u dat meeneemt. En ik heb nog een opmerking: dat gaat over uh, wat we gezegd hebben over gebouwde krocht. Uh, wij hebben het met name gehad over het tijdpad en de urgentie die er wat ons betreft achter ligt. Uh, we zijn heel blij dat het onderzoek zich niet beperkt tot het beroemde likje verf. Maar we hebben gevraagd: van, mogen wij van nu de toezegging dat wij in het eerste kwartaal 2019 hier met elkaar over gaan praten. Wethouder Berensen. En... Ten aanzien van eh, de armoede onder kinderen... denk ik dat wij eh, al wel het een en ander doen aan, aan schoolregelingen... Hè, van, waar eh, ouders van kinderen in ieder geval een beroep op kunnen doen. Um, dus um, als u daar een uitgebreid verhaal over wil hebben... Dan, uh, dan speel ik dat even terug en dan krijgt u dat dan schriftelijk van mij. Die toezegging wil ik u wel doen. Um, ten aanzien van het, of het uh, traject voor wat betreft de krocht... Um, ik moet daar nog met mijn collega uh, die verantwoordelijk is voor het cultuurgedeelte... moet ik daar nog over praten, van hoe we dat precies op gaan tuigen... Ik denk dat het goed is dat we het participatietraject wat we daarbij voor ogen hebben, althans wat ik voor ogen heb, dat we dat op een goede en zorgvuldige manier doen. Um, pint u mij nog niet even vast om het eerste of tweede kwartaal, maar laten we zeggen van dat ik daar in ieder geval het eerste half jaar 2019 met een uitgewerkt plan kom. Dank u wel, uh, wethouder is een aanvullende vraag, mevrouw Kopper. Ja, voor wat betreft de kinderarmoede, in, in minimabeleid waar we met elkaar over discussiëren, gaat het ook over de 130, 140 procent die de kinderopbudsman in die zin zegt. En ik zou graag die discussie in verband daarmee willen voeren. Goed. Ja, dezelfde anderen nog? Dank u wel, Wethouder Berensen, Wethouder Verhey. Dank u voorzitter. Ik uh, ben geloof ik de hekkensluiter uh, uh, vanavond en ik uh, nou ja, dank u voor de opmerkingen en de complimenten die u ook, ook heeft geuit. Ik uh, begin bij de OPZ. Uh, u heeft uh, onder andere de ambtelijke samenwerking uh, genoemd en uh, uh, het aantal FTE daarbij. En zoals u ook aangeeft heeft het college daarbij een weloverwogen keuze gemaakt voor die meer FTE. En kort gezegd eh, meer FTE, ook omdat we meer willen doen. Ook de VVD noemt eh, de ambtelijke samenwerking. Eh, en vraagt eigenlijk, zoals ik het even in mijn eigen woorden vertaal, eh, heb aandacht voor de couleur lokaal. Zorg ervoor dat je ook als bestuurder nog steeds aanspreekbaar bent. En eh, dat er niet te veel verzand in een ambtelijke molen. Eh, de, die couleur lokaal, dat zijn wij. En dat is iets waar ik me in ieder geval ook hard voor maak. Dat, dat, dat we als bestuur ook aanspreekbaar zijn voor alle strategische partners in Zandvoort. De OPZ heeft ook uh, een aantal projecten genoemd. Ook een aantal projecten in mijn portefeuille. En meneer Hendricks heeft tijdens zijn wandeling ook een aantal van die projecten aangedaan. En als u dan zegt, er is ruimte voor verbetering... dan ben ik het hardgrondig met u eens. Dat, uh, dat uh, zie, ik, uh, zie ik zeker ook... En meer concreet denk ik dat het goed is om uh, op niet al te lange termijn... Uh, nog een informatieavond te organiseren over de projecten langs de kust. Uh, daarmee bedoel ik de Metropoolboulevard, de Entree van Zandvoort en het Badhuisplein. Zodat u ook op de hoogte bent nog beter van de laatste stand van zaken... en dat u daar ook over mee kunt praten. Voor wat betreft het Entreegebied uh, is de voorlopige stedenbouwkundige visie eerder dit jaar vastgesteld... En uh, nou, op niet al te lange termijn komen we met een nota van consultatie en een uitgewerkte uh, stedige, stedenbouwkundige visie. Um, en ja, ik um, um, ja, zoals ik al zei, um, ik weet niet wanneer uw familieleden op bezoek komen, maar uh, ik hoop dat elke keer dat zij komen, dat zij ook die verbetering in Zandvoort antwoord uh, zien. Um, de... de... De uh, fractie van het CDA uh, noemde ook uh, de notitie in zaken de schaarse vergunneringen. Ook in het kader van de motie die eerder dit jaar is aangenomen. Uh, voor het beschermen van de Zandvoortse ondernemers. Uh, het, het belang van de Zandvoortse ondernemers... dat, dat heeft het college uh, bij, bij hun doen en laten ten alle tijden op het netvlies. En meer concreet, als u vraagt hè, wanneer komt die notitie... dat wordt uh, nou ja, of uh, eind... Dit, of dit kwartaal, eind dit jaar bedoelde ik te zeggen, of begin volgend jaar. Maar het is ook best ingewikkelde in materie, en we willen dat gewoon goed, goed op papier zetten. U hebt uh, ook gevraagd uh, naar de huisvesting uh, van, de, van de VVV. En uh, ja, de stichting Marketing Zandvoort. En u vraagt eigenlijk... Wel, goh, hè, uh, uh, uh, ja, u, u oppert een aantal ideeën over de mogelijke locatie ook van, de, van de VVV. En uh, ja, zodra ik daar meer over weet, zal ik u daar ook over informeren. Maar het signaal dat u afgeeft... Hè, van dat het ook een locatie is die past bij de... Bij de functie, daar, uh, daar uh, ben ik het mee eens. En de PVV, uh, nou, u geeft aan dat er goede keuzes uh, zijn gemaakt. Onder meer op het gebied van toerisme. Nou, dat vind ik fijn natuurlijk uh, om te horen. Maar u geeft ook aan van nou, en, ja, gaat de Zandvoortse ondernemer er wel op vooruit bij pop-up evenementen. Nou, Als ik dan het voorbeeld mag nemen van Pride at the Beach... wat naar mijn mening echt een goed voorbeeld en een mooi voorbeeld is... van ons pop-up beleid... dan denk ik, ja, daar is de Zandvoortse ondernemer zeker, uh, zeker bij gebaat. En daarbij vind ik het ook echt een mooi voorbeeld... van verdraagzaamheid en tolerantie in Zandvoort... De Partij van de Arbeid vraagt nog naar de cultuurnota. En wellicht is het daarbij goed om te melden. En we hebben daar nog niet een mededeling over uitgedaan, maar die komt er zeker nog aan. Dat de portefeuille cultuur naar mij is gegaan. En dat heeft ermee te maken dat we ook cultuur meer vanuit de economisch-toeristische kansen willen benaderen. En, en nou ja, met die pet op geef ik u aan dat de cultuurnota er volgend jaar aankomt. Uh, voorzitter, dat uh, was mijn reactie op dit moment. Dank u. Dank u wel, uh, wethouder Verheij. Zijn er vragen? Meneer Metters. Ja, ik wil de avond zeker niet onnodig lang maken. Maar uh, mevrouw Verheij, u bent denk ik één punt vergeten. De tweede vraag over de ondernemersbelangen, die was namelijk deze. Uh, wij willen weten in hoeverre... De beschermingsmaatregelen uh, zijn of worden toegepast op dit moment uh, als het gaat om verstrekken van vergunningen. En dan denken wij natuurlijk aan de strandpachters, aan vent- en standplaatshouders. Mocht u dat schriftelijk uh, willen beantwoorden, omdat u op dit moment het na kijken, dan vinden wij het ook prima. Maar dat was wel onze vraag ook. Tweede vraag. Dank u wel, voorzitter. Ik, ik ben blij dat u mij uh, scherp houdt. Want ik, heb dat, uh, ik had het wel genoteerd, maar ik ben er overheen uh, gelezen. Ik ben wat dat betreft ook nog niet zo uh, uh, geoefend. Um, ja, dat wordt ook zeker meegenomen. We hebben momenteel bijvoorbeeld gesprekken ook met de standplaatshouders... Uh, over de verlenging van hun vergunningen. En ook daar uh, nemen we dat uh, mee. En uh, wat ik wel lastig vind om in die beantwoording... Is, is wat u precies verstaat... Onder Onder die beschermende maatregelen. Uh, maar als u uh, zegt van nou hè, het gaat echt om het, om het uh, beschermen van het belang van de Zandvoortse, Zandvoortse ondernemers, dan kan ik daar ja op zeggen. Goed, dank u wel mevrouw Vrij. Mevrouw Koper. Ja voorzitter, ik, ik meen dat het de portefeuille is van mevrouw Verheij, maar dat weet ik niet zeker. Maar ik heb nog een vraag gesteld over het werken in buurteams en uitbreiding van het gebiedsgericht werken. En het buurtbudget in te zetten om participatie tot zijn recht te laten komen. Om actief uh, werving erin. Is dat de portefeuille van mevrouw Verheij of ben ik daarin aan buis? Ik ga het eens dus even checken bij mevrouw Verheij. Nou, in die zin raakt het uh, meerdere portefeuilles. Uh, en, en ik wil ook zeker niet uh, grasduinen in, het, uh, in de portefeuille van mijn uh, collega Berendsen. Want uh, wat uh, aspecten zijn die daarbij komen kijken... Uh, zijn participatie en ook is er in het uitvoeringsprogramma uh, gezet... als je kijkt naar het buurtbudget... Budget, om dat ook uh, te relateren aan uh, uh, de MIOP en, en ook... Uh, in een openbare ruimte uh, te voorzien. Maar uh, ja, ik wil in die zin ook niet te veel uh, voor mijn beurt spreken... of uh, grasduinen, om het zo maar te zeggen. Uh, maar dat is uh, wat ik daar zelf op dit moment over kan zeggen. Dank u wel, wethouder Vrij. Ik zie nog een aarzelende vinger van mevrouw Koper. Nu wordt die steviger. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, aarzelend in die zin, uh, dank u wel voor het antwoord, uh, wethouder Verheij. Maar dan ben ik toch wel benieuwd wat wethouder Behens hierop te zeggen heeft. Uh... Mag ook schriftelijk, hoor. Ja. Maar dan Tot wil maar. ik hem wel morgenochtend hebben. En wellicht, en, en, en wellicht morgenavond. Goed. Prima. Ik kijk nog even rond. Nee. Dat is niet het geval. Dank u wel, uh, wethouder Verheij. Ik had u al aangekondigd uh, dat wij zouden proberen rond 11 uur te stoppen. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Het is 20 over 11. Ik heb zelf geen uh, vragen of opmerkingen op de domeinen die ik uh, onder mij heb uh, gehoord. Dus dat kan het ook kort en bondig maken. Dat betekent dat ik deze vergadering ga schorsen. En ik u morgenavond om 8 uur heel graag hier weer zien. En ik dank u voor uw inbreng. Wel thuis. En tot morgen. where well, is it he here? I look in the drugstore. But is it he here? No, he don't come here no more. But well, I tell you what, I saw you. You were sitting behind us down at the penitentiary. you know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 Oh no! time i think of you it always turns I write and sing. Love you because you put me in my rightful place. And I love the PRS checks that you bring. Cheap, never cheap. I sing your songs till you're. forget you need Jennifer, Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue, I forget you name, Jennifer, Alison, Philippa Sue, Deborah, Annabelle Sue. Upon the tears you weep So cry loudly, cry. cry Cry, cry, cry Oh, Kathy, oh, Allison Oh, Philippa, oh, Sue You made me so much money I wrote this song for you I wrote this song for you Jennifer But they'll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 Mensen zoveel, helemaal uit hun skul Geen dorst, want de glazen die blijven gevuld Sta ik daar aan de bar met zo'n vatsige gevast, Die me constant in mijn oor spuugt want... Het zweet breekt me uit, dus ik drink nog wat Elke keer als ik daar ben, overkomt me dat Dus, zet je schrap voor dit circus aan de zee Want de lol telt hier voor twee Een heel klein stukje paradijs op aarde Beter bekend als Zandvoort bij 35 graden Vissen in het dorp waar de meiden zijn En de dag op het strand in de zonneschijn. Ik ga vandaag naar Zandvoort Wilkom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 Kijk, ik in mijn broek, dus ik kan door ganaal. Want het water is zo koud, echt niet meer normaal. Maar eenmaal aangekomen wil je niet meer naar huis. Ja, Zandvoort aan zee, mijn tweede thuis. Feesten in het dorp de meiden zijn, in de dag op het strand, in de zonneschijn. Welkom hier in Zandvoort, welkom Komen in Zandvoort. Feesten in het dorp de meiden zijn, in de dag op het strand, in de zonneschijn. Nou, ik ga mooi naar Zandvoort.